Chicken corn, the con the conk ain't grow Mama Ooh when chicken the con So the conk ain't grow home When chicken the con So the conk ain't mama When chicken the corn So the conk ain't grow home dag 14 september was het weer zover. Hartslagcafé. Georganiseerd door Academic Forum van Universiteit Tilburg. En zoals altijd vindt dit gebeuren plaats in Paradox. Het gonst al geruime tijd door het land, jawel, het basisinkomen. Let wel, een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen. In de pauze zag ik kans om met een van de sprekers van gedachten te wisselen. U zag hem vast al eind 2014 op televisie bij Tegenlicht in de aflevering Het basisinkomen en de noodzaak om te experimenteren. Je zag de econoom toen al een balans opmaken van de mogelijke baten en kosten van dit basisinkomen. De uitkomst was toen niet direct om over naar huis te schrijven. Dit keer echter kwam hij met een andere berekening, die het aangaan van het experiment wat dichterbij bracht. Marcel Canois. Het sommetje wat u nu maakte van, uh, of wat u aangaf van die ene meneer die dat had bedacht... dat vond ik een uh, veel geloofwaardigere som dan wat u toen maakte in, bij dat tegenlicht. Ja, nee, dat sommetje is natuurlijk een is alleen maar bedoeld om te laten zien... Hè, dat uh, het niet zo simpel is dat je alleen maar uh, de hoeveelheid mensen... en dan een keer het basisinkomen en dat zijn ja. we kwijt. Ja. Maar uh, wat dat sommetje van sentence wel impliceert, wat ik er niet bij heb verteld... Maar als je erover gaat noordenken, is dat diegene die 100 verdient, is wel 40. Je moet wel 40 inleven. Nou, okay. Die 100 verdient, die is wel? Die, moest, die, die moet wel 40% ja. belasting betalen. Ja. Maar mm -hmm. nou goed, ik bedoel, uh, op zichzelf is, is het best logisch dat verhaal. En uh, kun, je daar, uh, dan kun je dat best zien als een soort visie dat het heus wel betaalbaar is als je, als je het belastingsysteem zou versimpelen mm -hmm. tot iets dergelijks. Mm -hmm. Nou, het grappige was, want ik toen dacht, uh, toen ik dat op de televisie zag van Tegenlicht, dacht ik, hé, hey, maar uh, wat dingen waard zijn of wat iets waard is, kan ook heel erg verschuiven. Ja. Het ene moment is uh, weet ik veel, iets, uh, ja, iets wat materieel is zelfs, bijvoorbeeld uh, helemaal niks waard en dan uh, even later wordt het hartstikke veel waard. Ja. En het kan ook gaan over iets immaterieels, zoals geluk of vrije tijd bijvoorbeeld. Nee, dat is ook zo, maar dat heb ik in die, in die uitzending ook wel gedaan. Alleen daar splitsen het in kosten en baten. Maar ja. die zitten natuurlijk aan de batenkant dan. Hè? Dus, yes. en, en Bijvoorbeeld, als mensen gezonder worden... Hè, omdat ze bijvoorbeeld minder stress hebben... en minder uh, uh, antidepressiva hoeven te slikken of naar de GGZ toehollen. Hè, dat zijn natuurlijk ook dingen die geld opleveren. Zeker op de lange termijn. Ja. Ja. En die moet je natuurlijk ook meenemen. Ja. Het probleem van dat soort dingen is dat het vaak niet makkelijk is... Om daar een getal aan te plakken. Want ja, ga jij maar eens voorspellen. Wat, uh, ja, hoe... Je weet wel dat het waarschijnlijk gebeurt. Hè? Dat het gunstig is voor uh, hoe mensen zich opleiden. En uh, hoe gelukkig ze zijn uh, of hoe, uh, hoe gezond ze zijn. Maar hoeveel, ja, dat weten we dus niet precies. Mm -hmm. um, nou, en uh, dat moet dus gaan blijken. Uh -huh. En ik dacht ook van. Uh, oh ja. Juist de mensen die werk hebben... en die misschien wel hartstikke goede salarissen hebben... maar die zich uh, suf werken... Hè, 40 uur of nog langer... of ze hebben de verantwoordelijkheid als manager... die kunnen opeens minder werken. En uh, misschien zijn die uiteindelijk ook wel heel happy daarmee. En je krijgt dus een veel betere arbeidsverdeling, lijkt mij. Dat of, uh, die kans... Uh, die, die kans ja. acht ik ook relatief groot... want het, het werkt namelijk twee kanten op. Dus mensen hoeven niet per se zich uh, de half dood te werken... als ze dat ja. niet, uh, niet, niet willen... Uh, maar het werkt ook omgekeerd. Hè? Stel je nou voor dat jij uh, maar tien uur werkt, maar je zou eigenlijk meer willen werken, maar dat is om een of andere reden, verlies je dan weer een uitkering of belastingtechnisch. Hier is het dus zo dat aan de marge is extra werken. Dus als je niks werkt, kan je best tien uur werken en dan verlies je geen uitkering. Want... Wat als je niks werkt? Als je, werkt, dan... als je nul uur werkt, ja, nu. Hè? Ja. nu hè? Ja. En als je dan vijf uur of tien uur gaat werken, dan verlies je je uitkering. Ja. Maar bij een basisinkomen is dat niet zo. Dus ook voor die mensen, als ze maar voor tien uur kunnen krijgen, is het nog steeds beter dan, ja. dan, dan niet werken. Ja. Dus, dus die mensen gaan weer wat meer werken. Dus dat is, dat is ook gunstig. En die mensen die nu te hard werken, die kunnen wat minder hard werken. Ja, ja dat kan. Ja. Dus ik, ik dacht ook inderdaad, je krijgt dat het wij-zij gevoel, of zij-wij gevoel, ja andersom, ja, wordt minder, ja. dat wordt minder. En dat je inderdaad meer kans hebt op wij met z'n allen. We staan weer samen in de kring. Ja. Ja, en dat zie je natuurlijk nu ook wel een beetje spontaan gebeuren door de opkomst van ZZP'ers. Is het al veel fluider geworden hoeveel mensen nou precies werken en waar. Maar ja. inderdaad, dit zal er ook toe aan bijdragen. Ja, ja. Terwijl die ZZP'ers en ook het, het inhuren van allerlei krachten, maar dan kunnen ze je je ook meteen weer dumpen. Dat is natuurlijk ook, ja, het is allemaal uit bezuiniging ook gekomen, denk ik, hè? Ja, ja uh, niet alleen maar. Hm. Ik ben zo vrijwillig ZZP'er geworden, dus... Uh... Ik zelf ook, ja. ik zelf ook. Ja. Maar ik weet wel, bij banken of... of... En dan zag je vaak, die mensen krijgen dan in het begin denk je heel erg veel. Maar goed, die zijn zzp'er, dus die moeten ook alle premies zelf betalen. En uh, het is ook zo van, nou, als ze het werk gedaan hebben, dan kunnen we ze daarna weer meteen lozen. Ja, maar dat gaat wel twee kanten op. Je bent zelf, zit je ook niet aan vast. Dus ja, ik uh, dus, ja, vind niet per se dat dat uh, slecht is. Ja, je, je wil wel natuurlijk dat, dat, niet, dat niet iedereen zzp'er wordt. Want je wil ook dat, er, dat je langdurige relaties in een bedrijfssituatie hebt. Maar... He, een, een deel een, dat je een schil hebt die flexibel is, dat hoeft niet per se slecht te zijn, vind ik. Ik vond het wel leuk wat u zei over dat scheiden. Had ik nog niet eens bij stilgestaan, kan het me inderdaad voorstellen. Dus dat vrouwen, je ziet toch nog vaak dat het veel gebeurt. Denk god, ja, ik ben afhankelijk. Ik moet wel een man hebben die even behoorlijk wat kan betalen. Zeker als we kinderen gaan krijgen. Nou ja, je, en, je ziet het, uh, de scheidingen stijgen als het economisch beter gaat. Dus. Uh, ja, en in de crisis blijven mensen om economische redenen bij elkaar. Ja. Daar kan je wat van vinden. Ja. Het is ook niet per se slecht, vind ik. ik bedoel, ja. Ja. Ja, uh, ja. Wat, wat, wat vindt u niet slecht? Nou ja, kijk, ik, ik zal niet beweren dat ik scheiden een goed idee vind, maar als mensen eigenlijk alleen maar om uh, ar, ar, armoedige redenen bij elkaar zijn, ja, Precies. Of, of wij er dan als collectief slechter op worden als dat niet meer zo is, ja. dat weet ik niet. Ja. Zo zou het eerlijker kunnen worden. Ik denk in principe dat ja, als vrouwen in staat zijn om zelfstandige keuzes te maken... dat dat in de long run wel beter is. Dus, uh, nou En ook het feit dat vrouwen vaak een dubbele taak hebben. En het huishouden en het werk. En we, daardoor kunnen ze vaak maar vijf uur werken of, ja, of maar tien uur werken. Ja. En nou krijgen ze ook weer meer zoiets van... hé ja, ik kan ook wat anders. Ik ga ook Exist. de deur uit. Ja, de en, ja. en, en misschien ook dat de huishoudelijke taken. Je hoort ook al van mannen dat ze denken... hé, kan ik eigenlijk ook eens bij de kinderen zijn? Weet ik ook eens wat mijn zoontje doet? Ja, voor mij geldt dat niet, want ik heb altijd, eh, bij ons zijn de taken wel, altijd wel gelijk verdeeld. Dus althans, redelijk gelijk. Hij ja. vraagt natuurlijk nog steeds meer. Nee. Ja. Wat ik, me, ik weet, Annemarie van Gaal, daar heb ik toen ook die documentaire van gezien. En ik, ik heb er ook geschreven hierover. Um, wat ik best wel een lastig punt vond, zij wil ook dat de uh, AOW, dat die dan ook weggaat. Terwijl ik dacht bij mezelf, ja, maar je hebt ook mensen die zitten echt te wachten tot ze de AOW krijgen. Want dan kunnen ze ook vrijelijk bijvoorbeeld naar een ander land emigreren. Je hebt je premies al betaald. En hoe moet dat nu? Als je het bij het basisinkomen doet, kun je dan nog wel vrij naar het ander land gaan emigreren. Hoe zit dat? AOW is gewoon een basisinkomen. Alleen al voor 65-plussers. Dat is hetzelfde. Ja, maar dat is onconditioneel. En voor iedereen hetzelfde. Dus ja, dat is gewoon hetzelfde. Ja, ja, je kan, het is gewoon een basisinkomen. Alleen al voor 65-plussers. Maar je hebt daar toch ook je premie voor betaald? Nee. De oh. ja, nou, ga ik iets nieuws horen. Ja. Direct, ja. Ik bedoel, het moet wel ergens uitbetaald worden. Maar het is geen verzekering, het is een volksverzekering. Dus iedereen heeft er recht op. En ja, het moet natuurlijk opgebracht worden. Maar het basisinkomen moet ook worden, dat komt ook niet uit de, uit de hemel gevallen. Dat moeten we ook met z'n allen op, opbrengen. Maar goed, ik heb wel het begrepen dat je dus. ...dan weg zou mogen naar het buitenland. Uh, stel iemand zit in de uitkering... ...en dan mag hij daarna ...is hij wel vrij... ...want dan is hij uh, los van die verplichtingen... ...en dan kan hij gewoon naar het buitenland gaan. Maar stel dat je dat nu allemaal bij het basisinkomen doet... ...ben je dan wel vrij ook om te gaan en staan waar je wilt? Nou, dat, ja, dat... In Europa... ...of moet dan iedereen ook over naar het basisinkomen meteen? Al die landen. Uh, dat is natuurlijk een keuze die je land moet maken... ...maar het lijkt mij niet dat, dat je vrij bent... ...om te gaan waar je wil... Omdat... Dat zou dan betekenen dat iedereen zich in Nederland kan vestigen en een basisinkomen kan genieten. En dan vervolgens weer de, de rest van... Eh, dan eh, stap ik even de grens op en dan zeg ik van eh, doe mij maar even mijn basisinkomen. En dan ga ik de rest van de tijd in een ander land. Ja, dat, dat, dat kan natuurlijk niet. Dus daar moet wel even iets voor geregeld worden. Ja, want dan ben je dus verplicht om in je eigen land te blijven. Altijd. Nou ja, voor een x maanden per jaar. En zo'n soort regeling bestaat er nu ook volgens mij. Oh, wist ik niet. Oké. Okay. Ja. Nou okay. ja, als, jij, als, ik, uh, uh, als ik maar een paar dagen per jaar in Nederland ben, dan ben ik vaak niet meer belastingplichtig in Nederland, maar in het land waar ik permanent gevestigd ben. En uh, ja, als je gepensioneerd bent, ligt dat natuurlijk allemaal een beetje anders. Maar uh, uh, ja, dat is gewoon een keuze die de politiek moet maken, hoe ze dat willen regelen. En er zijn allerlei van dat soort internationale dingen. Ik noemde net al uh, asielzoekers of ja, mensen die hier uh, nog kort zijn. Uh, of uh, expats die hier een jaartje uh, zitten. Uh, ja, krijg je die dan ook een basisinkomen? Dat zijn keuzes uh, met consequenties. En daar moeten we gewoon even over nadenken. Dankjewel voor het gesprek. Ja. Pond, row, mama, uh. En nou. Afloop kom ik dan toch te spreken met directeur van de MOM, ofwel de maatschappelijke ontwikkelingsmaatschappij in Tilburg. De man van het vertrouwensexperiment. Een maatschappelijk initiatief drie jaar geleden in Tilburg afkomstig van hem en van onderzoeker Jochem Deuten. Dit experiment is net ingegaan voor de duur van twee jaar in vijf gemeentes in Nederland, waaronder Tilburg. De man van de moeders en de mogers. Al die regels en voorwaarden frustrerend in plaats van stimulerend. En de man die, als tegenhanger van de Quote 500, met daarin de 500 roemruchten rijkste, vorig jaar de Quiet 500 heeft gelanceerd. Met daarin de 500 armste. De mensen waar je nooit van hoort. Voor hem zijn sponsorproject en hobby. Ralf Enbrecht. Wat ik nou net helemaal niet begreep... was dat jij mijn vraag vreemd vond... dat ik zei over dat vertrouwensexperiment. Want ik dacht... dat is omdat de overheid... En, en heel veel mensen hebben er nog wantrouwen in. Dus ja. daarom geef je het die naam. en Ik vond het een hele goede naam wat dat betreft. Ja. En ik denk, hij ziet het als een opstapje... naar straks echt het, het, het basisinkomen. Heb ik dat dan helemaal verkeerd begrepen? Nee, dat heb je heel goed begrepen. Uh, dus ja. ik snapte niet wat je met het woord die had. Nee, dat is net... Die, die overheid staat zo bekend van wantrouwen. Dat hebben we hebben verwacht ook dat mensen... Die experiment. experimenten Ik begin nog wel even te zeggen, hé, hey, wat, wat is die overheid van plan? Mm -hmm. uh, maar je hoopt dat ze dat kantelpunt gaan van, hé, hey, ja. die overheid die tandenborstel telt, die in dat wantrouwen zit, ja. dat je nu zegt, wij vertrouwen u, hier hebt u de uitkering, en maakt u zelf ja. uw plan, want dat is eigenlijk de bedoeling, u mag zelf uw plan maken, u krijgt van de, van de overheid geen verplichting, en heeft u daar hulp bij nodig? Hè? Dan zegt die overheid, u krijgt de hulp die u vraagt. Mm -hmm. Dus dat is de bedoeling van het vertrouwensexpert. Dus het is toch een soort tactische stap om de overheid over de drempel te helpen. Ja, en dan ja. doet een naam, dat doet wat. En je moet op een gegeven moment wat verzinnen. En omdat het nog geen echt basisinkomen is, hebben we die naam dat, vanaf gemaakt. Ja, wij, wij voelen ons goed bij die naam. En wij hopen dat mensen de stad ook dat gaan merken. Want uiteindelijk moet die overheid laten zien dat ze het ook echt doen. Mm -hmm. Dat ze niet weer met een vingertje komen... of dat ze niet zeggen, maar heeft dat fout gedaan of dat mag niet. Dus ja, dat ja, is ja, de ja, ja. proof of the pudding. Want soms wordt het ook bijstandsinkomen genoemd, hè? Maar dan noem je het bij de namen. Ja, ja. Dit, uh, uitkeringstrekkers vind ik een afschuwelijke ja. naam. Hè? Dat, uh, ze, we hebben in dit land, uh, dit, we zijn een fatsoenlijk land afgesproken... dat als je de keer niet redt, dan krijg je uh, ja. nog een inkomen van de overheid... Ik vind het alleen al jaren te laag, en daardoor breng je mensen in zo'n problemen. En die overheid doet daar nog een handje mee. Dat we eigenlijk moesten zeggen: jongens, luister, laten we nou voor die mensen fatsoenlijk zorgen. En dat is misschien nog wel de belangrijkste gedachte. Ik wil dat je mensen bestaanszekerheid geeft. Als ik, ik heb gelukt met de bestaanszekerheid van een baan. Maar als je iedere maand moet nadenken of je eind van de maand wel genoeg geld hebt om jouw kinderen naar school te laten gaan, de goede kleren aan te doen, een ontbijtje te geven, warm eten te geven. Dat, dat krenkt mensen. Dat, dat, uh, en dat is eigenlijk misschien wel het allerbelangrijkste. Van, hey, u, u krijgt uw inkomen en werkt u zelf aan uw werkstaan. En mijn ervaring is maar, hè, dat mensen uiteindelijk graag iets willen toevoegen. Op hun manier. Ze hebben, ieder mens heeft zijn talenten. Je hebt ja. altijd een periode in je leven dat die talenten even onder water zitten. Maar ik merk zo, als je die talenten weer op laat komen, dan blijven mensen niet op de bank zitten en Netflix kijken. Dat denk ik ook. Ik denk echt dat als je mensen eigen verantwoording geeft en inderdaad de vrijheid geeft, waar we ook recht op hebben, dat doen we bij de mensenrechten ook nog. Hè? Absoluut. Ja, ja, dan ben ik ja, ja, daar ben ik. Het is een mensenrecht. Ja. Alleen we hebben dat met zoveel moeters en toeters omhangen. Ja, ja. En daarom zeg ik, als je mogers daarvan maakt, ja. dat mensen iets mogen doen, ja. dan, en ik merk in mijn hobby quiet doen we dat. En dat is ook een heel klein proeftuintje. En dan ja. zie je mensen die opeens zeggen, ik hoor weer ergens bij, dat is al fijn, ik voel me gesteund. En bij quiet verzachten we nog maar hun situatie. Ja. En dan gaan mensen opeens zeggen, wat kan ik voor jou doen? Hé, hey, weet je dat ik heel goed ben in Excel? Ja. Ik ben heel slecht in Excel. Ja. En dan heeft voor mij iemand dat geholpen. En die zegt van, ik ben zo blij dat ik jou iets heb. En dan zat ik op de bank een beetje droevenis te zijn. En in mijn tijd bij de sociale dienst toen ik daar gewerkt heb, van de honderd mensen waren er vier, vijf mensen die fraudeerden. En sommige mensen, dat noemden we dan grijze fraude, die, die deden het omdat ze de verkeerde dingen invulden. Ja. Dus niet expres. Ja, ja dat je het dus, niet hebt begrepen. Nee, en dan doe je hè, dan in ogen van het systeem heb je dan gefraudeerd. En, nou, dan denk ik van hé, hey, luister, er zijn er 95 mensen die gewoon heel graag eh, er weer uit willen en weer willen toevoegen. Niemand zit graag met zijn duimen te draaien op de bank. En nee, iedereen nee, wil graag erkenning voor iets wat hij doet en ja, voor wie hij is. En ik vind het ook wel, en dat is misschien, er zijn wel meer kantelpunten: hè, kantelpunt naar een basisinkomen, maar mm. ook kantelpunt naar de waardering voor mensen die vrijwilligerswerk doen. Wat, hè, dat, dat is gewoon een kurk waar wij op drijven. En als je dan kunt zeggen: het was een van de deelnemers hier die dat zei, hé, hey, als ik twee dagen in de week dat doet en ik krijg daar een, een vergoeding voor... dan voel ik dat ik dat goed doe. En dan is het niet zo, oh, ik doe er maar tijdelijk om. Door... Nee, hey, wat fijn dat je dat vrijwilligers doet... en wij waarderen dat ook. Dus het is daar ook een, een opstap. Hier snap ik dus nog iets niet... want ik heb zelf erg veel moeite met vrijwilligerswerk omdat ik denk: Goddomme, we krijgen Thomas, hier in Nederland een heel vrijwilligerslegio. Ja, ja, nee, ja, nee, nee. Ik zeg net: als jij uh, gewoon een beloning krijgt, dan is dat vrijwilligerswerk geen vrijwilligerswerk. Dan krijg je daar gewoon een beloning voor. En ja, wat is dan die beloning? Dat is gewoon een normaal niveau uitkering, hè, dus, uh, waar je mee rond kunt komen. En, dat, dan, dan kun je misschien voor jezelf beslissen. Hé, hey, luister, ik doe twee dagen in de week vrijwilligerswerk. Ik ga twee dagen in de week werken. En ik zorg er nog voor mijn kinderen of voor mijn gezin of voor mijn andere dingen. En als je daar dan wat inkomen door vergaart, die twee dagen verdien je ongeveer 300, 400 euro. En als je die mag houden, nou, dan verarm je niet. Dan heb je een goed niveau. Dan kun je gewoon een goede toekomst voor je kinderen bieden. Nou, op die manier zou je dat moeten doen. Maar uiteindelijk wil je toch van het vrijwilligerswerk af. Kijk, ik kan me voorstellen dat je, je denkt... Ik moet geen vrijwilligerswerk meer doen. Ik maar... wil straks voor mijn ouders zorgen, wat dan ook. Of uh, ik speel leuk met de kinderen van de buren. Dat is leuk, dan weet je ook, dat doe ik gewoon uit zorg. En omdat ik dat fijn vind. Maar verder gewoon werk wil je eigenlijk gewoon betaald hebben... Nou, maar dan spreken we toch hetzelfde. Normaal is het zo dat mensen alleen maar zeggen, als je werk hebt, dat telt mee, want dat is betaald. En als je dus voor je vader en moeder zorgt, of voor je buren zorgt, dan is dat vrijwilligerswerk. En dat wil ik hiermee voorkomen, dat je allebei krijg je daar gewoon een vergoeding voor. En dat is het gewoon, je draagt iets bij. En jij kunt goed voor je vader en moeder zorgen. Of voor mijn buur, of je doet boodschap, of je doet iets in de gemeenschap of in de buurt. Dus zo schakel je eigenlijk vrijwilligerswerk gelijk met betaald werk. Dus dan zal die term uitstaan. Jouw vergoeding, waar jij het over hebt, is dat dan ook weer een loon, of niet? Of is dat gewoon dan weer die, die uh, uh, niet de uitkering of de, uh, hoe noem je dat wat je nu zegt? Het basisinkomen is dat dan ja. eigenlijk. Hoe krijg je mensen dan naar werk, wat wel gewoon betaald wordt? Ja, maar als mensen dat niet willen. En ze doen heel ze goed. Het niet willen. Ja, okay. maar als ze heel, als ze zeggen, of, of mensen zeggen, hey, luister, ik heb al wat gewerkt in mijn leven en ik kan geen 40 uur in de week mm -hmm. aan de lopende band staan. Of ik kan geen 40 uur in de zorg werken. Mm -hmm. Nou, dan zeg je, hé, hey, luister, als u dan, want diezelfde vergoeding wat, wat nuttigs doet, niet moet, maar iets mm -hmm. nuttigs doet in uw omgeving, uw kinderen goed opvoedt en dat soort dingen, ja, dan, dan schakel je dat gelijk. Dus dan is het niet meer van hey, je telt alleen maar mee als je werk hebt. Nee, je telt nog net zo hard mee als jij wat wij nu nog vrijwilligerswerk noemen. En ik denk dat dat woordje vrijwillig er gewoon vanaf gaat. Het is, is nuttig dat iemand voor mijn ouders zorgt. Want, want dat is wel zo dat bijna alles wat nu zorg is en wat in de reproductie zit, zeg maar, hè, dus wat niet echt meteen direct geld of weet ik wat allemaal oplevert, dat wordt echt nu weggeschoven. Dat laten ze mensen vrijwillig doen. En daar ben ik eigenlijk ook tegen. Want waarom wordt het werk van een huisvrouw niet gewoon betaald? Ja, Snap je? Dat is een reproductie, ja. maar dat is hartstikke waardevol. Ja, ja, maar dat ben ik helemaal met je eens. En er wordt zelfs, zie ik zelfs in onze eigen stad, dat er functies die eerst betaald werden in de bezuinigingen. Ja. Uh, en ik heb het meegemaakt in mijn wijk. Een mevrouw die ergens beheerder was ja. en die uh, daar geen vast contract kreeg, op straat kwam te staan. En ja. diezelfde functie een paar maanden later bij een vrijwilligersbank zag aangeboden worden. Ja. Die werd Terecht, heel erg boos. Ja, ja, ja. En, en ze werd dus opgeroepen door die vrijwilligersbank. Omdat zij de goede papieren had. Jij ja, zegt die, die had ik al, want ik heb daar gewerkt. Dus ja, daar ja, ja, ja. moeten we echt mee uitkijken ja. dat we niet ja, ja. allerlei dingen... Als wij functies belangrijk vinden in deze stad, dan moet dat gewoon betaald zijn. En dan... ik, moet, ik moet ook eens aan bijvoorbeeld huwelijken denken. Waar of een man die neemt een vrouw, bijvoorbeeld of neemt het is al raar. Je trouwt een vrouw, of die vrouw trouwt een man. Maar dat je denkt, oh die is heel handig, want die kan dan dat voor mij doen. Die doet dan bijvoorbeeld de administratie. Snap je? En dan is het onder het mom van liefde. Ja. Snap je? En dan is het dus eigenlijk ook weer niet betaald. Nou, of, of zij moet dan wat geld van hem krijgen. Weet je wel zo. Snap je nou wel? Ja, als je dat goed in de liefde doet, dan moet je dat toch ook kunnen delen. Het zijn inkomen. Ja. Ja, maar ik vind het goede nu van dat basisinkomen is dat je zegt: hé, hey, je iedereen bent onafhankelijk. Ja, ja, ja. En dan vallen de rolpatronen ook veel meer weg. Ja. Dan krijg je gewoon, iedereen wordt veel zelfstandiger. Ja, fantastisch. Maar absoluut. Nee, maar dat, want dat zie ik, zeker in armoedeland, zie ik heel vaak dat. Alleenstaande moeders hè, die, die, die drie, vier kinderen moeten opvoeden. en dan ook nog een baan moeten halen van diezelfde bijstand. dat die, die ballen allemaal niet meer in de lucht houden. Ja. Dat, dat, daarom denk ik: van, hey, je hebt helemaal gelijk, als je dat ja. zo verdeelt. dan zit daar meer zelfstandigheid in. Ja, gewoon in, dus. een basisinkomen. Ja, ja fantastisch. En dan kunnen ze ook beter gewoon kiezen. echt een man waar ze van houden. Ja. Ja. Nou ja, ik hoop dat mensen die keuze toch wel maken. Ja, nou, je zult ze de kost geven misschien. Ja. Hé, hey, uh, nog even iets over dat, uh, die verschillende groepen, die drie groepen. Hebben jullie ook overwogen om bijvoorbeeld ook een groep te maken waarin toch die drie dingen gecombineerd worden? Uh, weet je, want je zegt de één geef je luw en de ander uh, mag intensieve begeleiding. En weer een ander mag een deel van zijn inkomen houden. Ja. Terwijl ik denk, hé, hey, misschien is juist de combinatie wel net. Er zitten combinaties in. Maar wordt oh, dat wordt tot helemaal. Dan. De totaal, dat is een plaatje waarin staat de ene is societatievrij en wel een, uh, een prikkel, premie. De andere is intensief. Daar zitten wat verschillen in. Oh, ja. Maar daar heeft het ministerie, ja, en in die drie jaar dat we onderweg zijn, daar hebben we wel heel veel uh, in onze ogen goede dingen weggestreept. Oh. Dus dat vonden wij heel jammer. Ik heb het vergeleken vanavond met een, een ijsko met uh, slagroom en drie bolletjes. Daar zijn heel wat bolletjes en slagroom weggehaald. Mm. Dat vind ik jammer. Maar ja, je begint met een droom en uh, je ja, kijkt ja, heel ja. vaak nog onderweg naar elkaar van is het nog steeds en... Ik heb ook wel vaker onderweg gedacht van nou, nou, nou, gaat dat lukken? Maar ja, als je dan mensen spreekt, dan denk je van hé, hey, als we dan nou toch... Misschien wordt dat wel het kantelpunt mm -hmm. naar, naar een iets meer solidaire maatschappij. En yeah. dat het voor iedereen wat is. Dus dat, ja, ik blijf strijdbaar en, en optimistisch. Yeah. Laat het, uh, het hopen. Ja, absoluut. Ik merkte ook al gewoon toen ik jou aan de telefoon had gesproken Kreeg ik daarna echt, dat zijn we opgewerkt van. Nou, van. Als dat al lukt echt, door een ja. telefoontje ja. daarom. Dus uh, vandaar. Maar ik vond het daardoor leuk om jou te spreken. Ja. Ja. Beste corn luisteraars, stel, het vertrouwensexperiment pakt goed uit... ...en de overheid krijgt waar Rempel vertrouwen in al haar burgers... ...en durft de stap naar het basisinkomen aan. Zou het ook u iets op kunnen leveren? De een krijgt er meer bestaanszekerheid door... ...en zodoende minder stress mag erbij gaan werken, de ander krijgt wat meer vrije tijd, misschien ook minder stress, meer welzijn, meer geluk. Krijgen we dan niet een eerlijke verdeling van de arbeid? En zodoende meer gelijkheid voor iedereen? Bijvoorbeeld voor man en vrouw. Stel u voor, de rolpatronen worden niet meer opgelegd, want ook vrouwen komen door deze basiszekerheid op eigen benen te staan. Ook mannen kunnen de tijd nemen voor hun kinderen. Voor het bereiden van de maaltijd, het doen van huishoudelijk werk. Durft u dat aan? Solidariteit. Hoe lijkt u dat? Niet meer wij en zij, maar wij met z'n allen. Meer rust en plezier voor iedereen. Door die basiszekerheid. Minder burn-outs. Je hoeft niet meer. Je hebt de keuze meer vrijheid en misschien ook meer respect voor alle taken in het leven. Lijkt het u wat? Laat maar eens lekker bezinken. Wil je blijven? Oké. Okay. Het heeft toch geen enkele zin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 That's mine. cultuur en samenleving mijn programma iedere zaterdagavond van 9 tot 10 op de radio bij lokale omroep Goeren ik hoop dat u luistert history.